Ajax-voorzitter Uri Koronel heeft zich veel uitgelaten over Johan Cruijff. In een toelichting op het opstappen van het Ajax-bestuur... zei hij dat Kruijf met zijn manier van communiceren een grens heeft overschreden. Zo zou Cruijff hebben gezegd, wie niet wil meewerken moet eruit. Cruijff zelf ontkende dat hij dat zo heeft gezegd. Het weer, zwaar bewolkt met plaatselijk wat regen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten overal regen. Het is vrij zacht met 11 graden op de wadden tot 17 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 31 maart, goedemorgen. U heeft alleen vandaag nog maar voor het invullen van uw belastingformulier. Aan de andere kant bent u er dan wel snel vanaf. Het is voor of het is een nadeel. Ja. ja. <laughs> dus, heel veel krui vanochtend. Het conflict met de clubleiding is volledig geëscaleerd. U hoort straks nog meer van Johan Kruijf. En we bespreken de situatie bij Ajax... met Tom van het Hek en Ronald van der Geer. Voor een reactie van de achterban... bellen we met de voorzitter van de supportersvereniging... Daniel Dek. Het laatste nieuws uit Libië... krijgt u van onze verslaggever ter plaatse... Lex Runderkamp. Hij is nog altijd in het oosten in Benghazi. Ja. Ron Linker vertelt over de Amerikaanse agenten en militairen... die toch al in het land actief zouden zijn. Hier hoort ook minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... die de Nederlandse F-16's... geen doelen zal laten bombarderen. In Japan nemen de stralingsniveaus... in het gebied rond de kerncentrale sterk toe houden we vanochtend in de gaten. En ik krijg ook meer informatie daarover van stralingsdeskundige Juri Franken. In die voorkust gaat het helemaal verkeerd. Al een tijdje trouwens. VN eist nu dat er een eind komt aan de gewelddadigheden. Hoor de verslag van de VN-vergadering. En het laatste nieuws natuurlijk uit het land krijgt u van onze correspondent Pauline Baks. We spreken staatssecretaris Frans Wekers van Financiën over dat aangifteformulier... en de belastingaangifte verder. En de Grieken blijven zich maar verzetten tegen de zware bezuinigingen. Het hooikoortsseizoen is in alle hevigheid losgebroken. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half u kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. De VN-veiligheidsraad in New York heeft een onmiddellijk einde geëist aan het geweld in die voorkust. Sinds de verkiezingen, november vorig jaar, is er een strijd gaande tussen de zittend president Bakbo... en de winnende president Wattara, correspondent Ron Linker in de Verenigde Staten. 15 voor, 0 tegen. Unaniem aangenomen de resolutie in de Veiligheidsraad waarin ex-president Bakbo wordt opgeroepen... de winnaar van de verkiezingen van afgelopen november, Alassane Ouattara, te erkennen als wettig leider van Ivoorkust. Maar daar bleef het niet bij. Bakbo moet het geweld tegen burgers onmiddellijk staken. En om die oproep kracht bij te zetten, krijgen Bakbo en zijn directe getrouwen een reisverbod opgelegd. Bovendien worden hun financiële tegoeden in het buitenland bevroren. De VN-sancties komen vijf dagen na het indienen van een ontwerpresolutie door Nigeria en Frankrijk. Nigeria is dan ook blij met de uitkomst. We zijn satisfied that all member states are together in one voice, in one accord, calling for for specific sanctions, targeted sanctions against Boko. Ondertussen nemen aanhangers van de winnende presidentskandidaat Watara steeds meer steden in Ivoorkust in. Gisteren veroverden ze de stad Yamoussoukro. Zo'n 200 kilometer ligt dat van Abidjan. Dat is de grootste stad van het land. Te wachten is tot de aanhangers die bereiken. Correspondent Paulien Baks woont in Abidjan. De bevolking van de commerciële hoofdstad Abidjan is heel gespannen. Um, gisteren zijn de rebellen die achter Alassane Wattara staan... heel ver opgetrokken uh, door het binnenland. Ze kwamen uit het noorden en zijn vanuit drie verschillende plekken... richting Abidjan getrokken en hebben daarbij allerlei steden ingenomen... Bij gevechten tussen de twee strijdende partijen zijn sinds november honderden euforianen omgekomen. Of Bakbo zich iets zal aantrekken van de aangenomen resolutie is nog maar de vraag. Het punt is nu dat we al heel lang niets van hem hebben gehoord. Hij heeft ook niet op televisie gesproken of een speech gegeven of wat dan ook. Dus we weten niet precies wat hij over de situatie denkt en of hij bereid is om weg te gaan of dat hij... ...toch in het paleis zou blijven zitten en te wachten tot die rebellen dat paleis hebben omsingeld. En dat, ja, dat zou een vrij bloedige strijd kunnen worden. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken is tegen de levering van wapens aan Libische opstandelingen. De Amerikanen voelen daar wel voor, maar veel andere NAVO-landen zijn daartegen. De minister. De Nederlandse regering vindt dat uh, er uh, geen wapens aan opstandelingen geleverd moeten worden...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 wat we in de NAVO hebben afgesproken, geldt... dat je mag rekenen op, op een soort van totaalpakket. Het kabinet heeft ter bevestiging een brief... over de Nederlandse missie naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat volgens Rosenthal dat de Nederlandse inzet... bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... dezelfde is als die voor handhaving van het wapenembargo. De Nederlandse f 16s werken uitsluitend... in wat dan in de artikel 100 brief heet een air-to-air -air rol. Dat wil zeggen dat ze in de lucht uh, aan die afdwinging doen... En dat betekent dus dat ze, wanneer dat, wanneer dat zo mocht zijn... er vliegtuigen daar door, die, door dat luchtrem gaan die daar niet mogen vliegen... dat ze dan die vliegtuigen zouden kunnen uitschakelen. Dan nou schrijft de New York Times vandaag dat CIA-agenten in Libië... informatie verzamelen voor luchtaanvallen. Die zoeken waar de troepen van Gaddafi zich bevinden... en waar bijvoorbeeld munitiedepots staan. De Amerikaanse regering wil er niks over kwijt, zegt onze correspondent Ron Linken. Het Witte Huis houdt de kaken op elkaar, net als de CIA. En dat is begrijpelijk. Duidelijk is dat er intern een debat is over het verstrekken van wapens aan de opstandelingen. Volgens diverse Amerikaanse media heeft Obama alle voorbereidingen voor actieve steun aan de oppositie in gang gezet. In het geheim zou hij zijn goedkeuring hebben gegeven aan clandestine operaties in Libië. Dat uh, staat, die berichten staan dus haaks op de uitspraken van president Obama.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 Ondertussen hebben de Verenigde Staten kritiek geuit op de toespraak van de Syrische president Assad. Die zei gistermiddag dat samensweerders in zijn land achter de protesten van afgelopen weken zitten. Amerika wijst die beschuldiging van de hand. Die VS vinden dat Assad geen antwoord geeft op de hervormingen die zijn volk vraagt. Zij denken dat het volk teleurgesteld zal zijn. We expect they're going to be disappointed. Um, we feel the speech fell short with respect to the kinds of reforms that the Syrian people demanded... En wat president Assad's own advisors suggesteerden was komen. In Guatemala is de meest gezochte drugshandelaar van het land opgepakt. Het resultaat van een samenwerkingsactie tussen Amerikaanse en Guatemalteese politie. Juan Ortiz Lopez werd door de agenten en militairen in helikopters overvallen in zijn huis. Een van de grootste handelaren in Zuid-Guatemala noemt de politie hem. Er Hij wordt ervan verdacht tonnen aan cocaïne van Guatemala via Mexico naar de Verenigde Staten te hebben gesmokkeld. Lopez wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Amerika. Engeland heeft de stiefbroer van Nicole van den Hurk uitgeleverd aan Nederland. Zij verdween in oktober 1995 in Eindhoven. Naar stoffelijk overschot werd later in de bossen tussen Mierlo en Lierop gevonden. De stiefbroer van Nicole wordt opnieuw verdacht van betrokkenheid bij de dood van het toen 15-jarige meisje. De Brabantse politie was in afwachting van de uitvoering van dat uitleveringsverdrag met Engeland. Wanneer de verdachte wordt overgeleverd aan Nederland, dan zal hij in Nederland worden aangehouden. Uh, vervolgens wordt hij in verzekering gesteld en op dat moment kunnen wij ook verder met het onderzoek. Nou, dat is dus nu gebeurd. De Stiefhoor was in 1996 ook al verdacht in deze zaak. Door nieuw onderzoek van een cold case team van de Brabantse politie kon opnieuw tot aanhouding over worden gegaan. In België is opnieuw discussie ontstaan over de toelage van prins Laurent. De jongste zoon van koning Albert is weer in opspraak geraakt. Zijn bezoek vorige week aan Congo was tegen het uitdrukkelijke advies in van premier Leterme. En ook dat advies van de koning. Leterme is dan ook niet blij met dat uitstapje. Zelfs in die gevallen uh, is de prins natuurlijk uh, niet een, een gemiddelde burger. Uh, heeft uh, zo'n verplaatsing ook een politieke dimensie. En voor zo'n verplaatsing is het beter dat er overleg is met onze diplomatieke diensten... met het ministerie van Buitenlandse Zaken onder meer. Laurent krijgt een jaarlijkse toelage van 300.000 euro. die dreigt hij nu kwijt te raken. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken wanneer men uh, prins Laurent zou verlossen van die wat officiële kant van uh, zijn leven... door uh, te zeggen, ja, als je echt vindt dat je liever een, een burger bent... Uh, omdat je dan meer vrijheid ook hebt, uh, ja, dan moeten we daar toch eens naar kijken. Ja, Laurent bezocht een ontwikkelingsorganisatie in Congo. Die reis was volgens hem een privézaak. Gisteren gunstige cijfers op de beurs in de Verenigde Staten... Het was allemaal zo optimistisch, dankzij gunstige cijfers over de arbeidsmarkt daar. Een loonstrook verwerkte, meldde een redelijke banengroei in maart. Dat zagen de beleggers als opmaat voor de officiële banencijfers... die de Amerikaanse overheid morgen publiceert. Dus plussen waren er te noteren. De Dow Jones-index steeg 16 procent, de Nasdaq 17 procent. In Japan, op de Nikkei-beurs, gaat het niet zo goed. Daar is een verliesje, maar het is maar heel klein hoor, 300 nou, tot zover dit nieuws overzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Twaalf minuten over zes. De legendarische hippiegroep Buffalo Springfield... gaat voor het eerst in 43 jaar weer op tournee. Twee leden van de groep zijn ondertussen overleden... maar de twee belangrijkste leden zijn er nog en die gaan dan ook mee op tournee. Neil Young en Steven Stills. Deze twee heren schreven ook For What It Worth... Een grote hit. Voor alle fans in Nederland geldt dat ze naast een concertkaartje... ook een vliegticket moeten kopen. Want de groep treedt vooralsnog alleen op in het westen van de Verenigde Staten. En die optredens zijn in juni. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear.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 Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance From behind, in time we stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going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 Dat stap, maar zo heet het niet. Het heet eigenlijk For What It's Worth. En het is de grootste hit van Buffalo Springfield. En die band gaat dus na 43 jaar weer op toenemen. Nou ja, voor wat het waard is. 15 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Joris van de Kerkhof. Die stort zich vanochtend op de Amsterdamse grachtengordel. Joris, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Waar ben jij precies? Uh, bij een bordje. Daar staat uh, Spui 0,2. Begeinhof 0,3. Amsterdamse Historisch Museum 0,5. En dan de andere kant op Dat is de Westerkerk, Marnekstraat, Dam, Bijbelsmuseum... de Bloemenmarkt, Leidseplein en Rembrandtplein. Richting de Bloemenmarkt, hier vanaf de Huidenstraatcentrum. Op die grachten daar, Herengracht, nummer 300 en nog wat... daar komt een museum. Even voorbij het Bijbelsmuseum komt een museum dat alleen maar met de grachten en de grachtengordel... en de huizen aan de grachtengordel te maken heeft. Het Bijbelsmuseum heeft het over een Rembrandt in het Bijbelsmuseum. Dan gaan we gaan even verder lopen en dan komen we bij dat, dat nieuwe museum over de grachtengordel. Bijzonder dat dat museum er eigenlijk eh, niet was. Ja, waarom zou er een museum over zijn als je gewoon over de grachten zelf kunt lopen? Kun je je ook afvragen. Maar Er is een meneer die bedacht heeft van... ik heb heel veel geld eh, verdiend, daar wil ik eh, wat mee doen. Eh, daar zou ik wat mee in de kunsten eh, kunnen doen. Maar eh, ik zou ook op de gracht waar ik eh, zelf woon... Kan ik een ander pand kopen en daar kan ik een, een, een, een museum van maken. En, en de 3 miljoen mensen die hier in Amsterdam komen. Eh, voor de grachtengordel uit gaan leggen. Hoe dat, hoe dat allemaal werkt. Hoe het ontstaan is en eh, wat er nu mee gebeurt. Hoe het 300 jaar geleden hier. Eh, wat er hier 300 jaar geleden gebeurde. en eh, hoe het nu met de Gay Parade bijvoorbeeld gaat. Over de, over de grachten voorbij het NIOT. En dan moet het hier zo'n beetje uh, zijn. Um, zou dit het zijn dan? 388. Nee, wordt het <laughs> word toch nog eentje verder. <laughs> het is er altijd eentje verder. zal je zien. Het staat altijd eentje verder. Dat staat niet met grote letters op uh, uh, dat, dat, dat, dat het er is. Dat moet dan nog komen. Vandaag wordt het, uh, wordt het in gebruik genomen. En ik kan het laatste nieuws vertellen. Het is niet uh, eentje verder... Maar te is eentje terug. Oh, oké. Okay, ja. <laughs> Straks... Uh, <laughs> ja, moeilijk rekenen. Straks praten met, uh, met, uh, met de directeur, uh, de eigenaar... en allerlei andere mensen uh, die er verstand van hebben. En deze mevrouw, zullen Jules, even een compliment nemen, geven. Ik was van de week in Almere en daar liep iemand de hond uit te laten. En hij liet het gewoon liggen. Heel fijn dat u dat zakje bij u hebt. Oh, no. Dankjewel. dank <laughs> Alsjeblieft. U ook een prettige dag. Joris van der Kerkhof is weer helemaal gelukkig. Uh, je hoort hem later vanaf de grachtengordel in Amsterdam. De Griekenland. De Grieken hebben nieuwe manieren gevonden... om te protesteren tegen de zware bezuinigingen. Het begon met het weigeren van het betalen van tol op de snelwegen. Want de tolgelden zijn het afgelopen jaar voortdurend omhoog gegaan. En de ik betaal niet beweging heeft zich inmiddels ook uitgebreid. Maar aan de andere kant heeft het ook een heftige discussie op gang gebracht. Correspondent Connie Keeser ging mee met een actie van die beweging bij een tolstation. Men rent nu naar de slagbomen toe. Mensen in de hokjes uh, protesteren niet echt. De slagbomen zijn open en de auto's uh, rijden nu doorheen. Sommige mensen beginnen te toeteren. Het is dus een hele simpele beweging. Je duwt de slagboom gewoon opzij. Deze meneer wil blijkbaar wel betalen. Maar de mensen zeggen: rijd door, rijd door. Het is gratis vandaag. Sommige van de demonstranten hebben spandoeken bij zich en daar staat op: we betalen niet, betaal jij ook niet. Oh, je de haradje van de de Ik betaal niet actie groeide door de crisis uit tot een beweging die in alle lagen van de bevolking werd gesteund. Spiros is een van de activisten. Het, verkocht, het, in de het snelwegennet in Griekenland wordt op dit moment of verbeterd of daar worden nog steeds nieuwe wegen aangelegd. En op sommige plaatsen in Griekenland betaal je dus tol... zonder dat de wegen al klaar zijn. Je steelt van de mensen, zegt Spiros. Er is zeker steun voor deze beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid... zoals ze die noemen... Maar er zijn toch ook veel anderen die zeggen dat deze wetteloosheid Griekenland niet helpt. Of ligt het toch simpeler? Heel veel werknemers in Griekenland hebben door de crisis uh, hun inkomen zien dalen. De krizi, de niet uh, zij worden uitgenodigd om uh, te betalen voor de crisis terwijl ze daar niet verantwoordelijk voor zijn. En tegelijk zien we dat er geen enkele maatregel wordt genomen om diegenen aan te pakken die de crisis hebben veroorzaakt. This kind of reaction, is criminal. This is destructive. Transportdeskundige Nassos Kokinos vindt de beweging crimineel en destructief in deze tijd. De rest van de bevolking moet voor de kosten opdraaien, bijvoorbeeld voor onderhoud van de snelwegen. Helaas is de aanvankelijke spontane beweging, zegt hij, overgenomen door de communisten. Toch blijft hij optimistisch, want er zijn veel meer mensen die nu reageren en wel hun tol- en openbaar vervoertickets willen betalen. En als dat doorzet, meent hij. Dan is het gebeurd met deze beweging. Ik denk dat. De beweging Ik betaal niet blijft zich verzetten tegen die zware bezuinigingen in Griekenland. Maar de Grieken moeten er uiteindelijk toch aan geloven. Nicole Atkins was dat met Cry Cry Cry. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Johan Cruijff lijkt bij Ajax aan de winnende hand. Gisteren kondigde het bestuur en de raad van commissarissen hun vertrek aan... om de club de ruimte te bieden om uit de dreigende impassen te geraken. De Ajax-voorzitter en lid van de raad van commissarissen, Uri Coronel... had gisteravond echt er geen goed woord over voor de aanpak van Cruijff. Cruijff overlegt niet, hij legt dictaten op.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 Nou, een van de voorstellen van Kruijf is om oudspelers Wim Jonk en Dennis Bergkamp... veel invloed te geven op het technisch beleid van de club. En ook dat duo wordt door Coronel niet gespaard. Het optreden van Jonk en Bergkamp zou onbetamelijk zijn. Bijvoorbeeld de manier waarop het tweetal met werknemers van Ajax om wil gaan. In gevolg het rapport van Cruijff moet de directie... de volgende personen letterlijk de wacht aan zeggen. Jan Olde Riekerink, Deni Vlindt...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 Ik heb die genialiteit niet op alle terreinen kunnen ontdekken. Nou, dat zijn Joop Krant. Overigens heeft Coronel van alle bijeenkomsten met Kruif en zijn aanhang notulen bewaard. En hoe het nu verder gaat, dat weet nog niemand. Ook Kruif niet. Ja, dat weet ik niet. Ik, eh, ik, ik heb er niks met de organisatie in de club te maken. Dus ik, eh, ik weet het niet. Ja, ik vind alleen jammer dat ze weg zijn. Want de coronel in dit geval is toch ook een eerder En als die wegloopt is natuurlijk nooit leuk. En Cruijff wilde ook niet reageren op de kritiek van Coronel... dat hij zijn zaken op een wel erg onbetamelijke manier heeft willen doorvoeren. Het lijkt mij tenminste dat wij, ten eerste, zijn wij geen zijn. Uh, wij gaan nooit zomaar mensen om. Nee. Helemaal niet, zelfs in de kleedkamer, niet zelf als hard gaat. Het is altijd eerlijk recht, recht to zee. En uh, dat, is, uh, dat is toen ook gebeurd. Wij, wij, wij hebben niet dit soort van, maar het is wel zo... als wij dus een plan maken dan moet het wel uitgevoerd worden, degene die het plan maakt. Ja. En ik kan niet iemand zeggen, ja, weet je, dan gaan we een stukje weg en dan gooien we het bij. Nee, het is het plan of het is het plan niet. Ja, Johan Cruijff, directeur Rick van den Boog, blijft zijn taken trouwens gewoon uitvoeren, zolang hij als directeur in dienst is. Hij heeft wel een duidelijke mening over wat er is gebeurd.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 Uh, we hebben vandaag de, de, de hal helemaal de lucht in uh, zien gaan. Er gebeuren zoveel zo goede dingen. Ik wil weer over voetbal kunnen praten. En de energie die je besteedt in dit soort processen is jammer. En dat is vanavond tot de conclusie gekomen. En daarom zeg ik, morgen is gewoon met het nieuwe beleid en lekker verder gaan. Nou, Ajax zit dus niet helemaal zonder leiding. De ledenraad moet nu drie nieuwe bestuurders zoeken. En dat nieuwe bestuur kan op zijn beurt eventueel de directie met directeur van den Boog wegsturen. Nou, voor een nieuwe raad van commissarissen is een algemene vergadering van aandeelhouders nodig. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorot Negend. Goedemorgen. De VN-veiligheidsraad eist in een resolutie een onmiddellijk einde aan het geweld in Ivoorkust. Ook heeft de raad sancties ingesteld. Zo kreeg president Bakbo een reisverbod en zijn zijn financiële tegoeden bevroren. Gisteren veroverde aanhangers van Ouattara de rivaal van Bakbo, de hoofdstad Yamoussoukro.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 En Groot-Brittannië heeft de man uitgeleverd aan Nederland voor de moord... 16 jaar geleden op een Eindhoven's meisje. Het is de stiefbroer van het slachtoffer. Het meisje, de 15-jarige Nicole van den Hurk, verdween in oktober 1995. Ze werd later doodgevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Met een zuidwestenwind wordt zachtere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het de komende dagen steeds warmer wordt. Het is nog wel wisselvallig. Maar op zaterdag volgt een zonnige lentedag. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in de loop van de ochtend trekt vanuit het zuidwesten een storing ons land binnen en gaat het regenen. Vanmiddag dan trekt dit gebied verder oostwaarts, dan valt er in het hele land regen en pas tegen de avond wordt het vanuit het westen droog. Ondanks de regen en de aanwezige bewolking wordt het toch nog vrij zacht. De middagtemperatuur ligt tussen 11 graden op de wadden en circa 17 graden in het zuidoosten en oosten van het land. Vanavond en vannacht is het op een enkele spat na het droog, wel is er veel bewolking bij minima rond 8 graden. Morgen, vrijdag, begint ook bewolkt en overdag valt er lokaal wat lichte regen of motregen. Wel stroomt er dan zachte lucht ons land binnen. Het wordt 14 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden. Ja, en zaterdag belooft het een zonnige en vooral warme lentedag te worden, met maxima van gemiddeld 21 graden. AMB verkeersinformatie met een spits volgens het boekje tot nu toe. Met een handvol files. A7, Horens aan Dam, bij Weidewormen, 4 kilometer. En op de A12, vanaf de Duitse grens in de richting van Arnhem... 2 kilometer tussen Westervoort en Knop het Waterberg. Bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Eerst voor de afrit Charloos 3 kilometer. Een stukje verderop tussen Hoogvliet en Spijkenissen ook 3. A27 vanuit Breda naar Gorkem, tussen Nieuwendijk en Werkendam. 2 kilometer. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwe ontwikkelingen zijn er in de corruptieaffaire in het Europees Parlement. Vorige week lekte uit dat drie europarlementariërs zich lieten omkopen... door Britse journalisten die zich voordeden als lobbyisten. En nu is er een vierde verdachte bijgekomen. Een Spaanse christendemocraat. Marie Matlener, fractieleider van de PVV in het Europees Parlement... is bang dat de affaire nu wordt toegedekt. Hij deed daarom aangifte op een Brusselse politiebureau. Het verhaal is goed onderbouwd door de journalisten. Die hebben undercover, hebben ze dus die parlementariërs verleid... om geld, het, um, um, de belofte van geld, onder de belofte van geld... bepaalde wetgevingsvoorstellen te veranderen. Nou, Dat is volgens mij een strafbaar feit... En dat moet dus ook onderzocht worden door de bevoegde instanties. En ik denk dat het beste is dat het hier lokaal gebeurt. En ik weet dat uh, Transparency International ook vindt... dat de lokale officier van justitie dat onderzoek moet leiden. Transparency International, dat is de corruptiewaakhond. Maar Europa heeft er zelf ook zo een, hè? Olaf. Ja, Olaf uh, is inderdaad hiervoor ook in het leven geroepen. Maar wat ik begrepen heb en heel vreemd vindt, is Olaf schijnt niet bevoegd te zijn in, deze, in dit geval. Nou ja, dat betekent natuurlijk niet dat het dan maar terzijde moet worden geschoven. Dus wat ik wil, is dat er een goed onderzoek plaatsvindt... vanuit de officier van Justitie hier in Brussel. En dat vindt Transparency International ook. Er gebeurt dus op dit moment vanuit Europese instellingen niks mee. Het lijkt inderdaad dat er nu niks mee gebeurt. Ik en toen dacht u, dan ga ik het zelf maar doen. Inderdaad, ik denk als uh, ik wil gewoon zeker weten dat er bij de Brusselse autoriteiten aangifte is gedaan van mogelijk strafbare feiten van mijn collega's. Ik ben belanghebbend, want ik ben ook een collega van deze uh, EP'ers. En we hebben hier allemaal schade van. En natuurlijk vooral de kiezers uh, die deze mensen gekozen hebben. Uh, maar ik vind dat we dit keihard moeten aanpakken. En ik wil zeker weten dat die aangifte daar ligt. En ik kwam daar gewoon niet achter. Ik, men doet vaag. U gaat ervan uit dat de strafbare feiten zijn gepleegd in het Europees parlement. Er staat een in Straatsburg en hier dus in Brussel. U bent nu naar de politie in Brussel gegaan. Daar hebben we een formele aanklacht ingediend, een aangifte gedaan tegen de vier uh, uh, parlementariërs die dit betreft. We zitten nu eigenlijk te kijken van wat gaan ze ermee doen, gaan ze die in behandeling nemen en gaat er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden naar eventueel strafbare feiten. En het lijkt ons heel nuttig dat dat gebeurt. Zijn de aangifte-documenten hier ergens in uw bureau? Ik heb hier uh, de aangifte zelf, die, uh, die kunt u uh, inzien. Ik mag hem alleen niet openbaar maken, want het, uh, ik heb dat gevraagd. en Er schijnt drie jaar gevangenisstraf te staan als ik dit uh, gewoon maar openbaar maak. Want dit hoort dan officieel tot het dossier uh, namelijk. Maar u, kunt, uh, u mag van mij wel een aantal passages lezen hoor. Ik heb mij heden bij uw diensten aangemeld, u dus, Barry Madlener... om aangifte te doen van mogelijke feiten van passieve corruptie... en of omkoping door vier collega's van het Europees Parlement. Waarom staat er passieve corruptie? Passieve corruptie is het aannemen van het geld om diensten te verrichten. En het gaat hier met name uh, om de, de, de politici... die gevoelig zijn gebleken voor uh, het geld... en in ruil daarvoor zaken hebben beloofd. En ook gedaan, trouwens. Uh, maar degene die de actieve corruptie hebben gepleegd in dit geval, dat waren journalisten. Het mag niet, je mag niet iemand iets aanbieden, dat hebben die journalisten wel gedaan... maar ze hebben dat natuurlijk wel voor een goed doel gedaan. Het is een heel groot schandaal, het kan ook het topje van de ij ijsberg zijn, dat weten we niet. U heeft er geen vertrouwen in dat het Europees parlement deze boosdoeners zelf hard aanpakt? Nou, twee van de vier zijn afgetreden, twee zijn niet afgetreden... dus dat zijn mensen die nog gewoon in het parlement zitten. Iedereen vindt het wel erg, maar niemand doet iets... Ja, er wordt iemand uit een fractie gezet, maar die zit nog gewoon in dit parlement. Primaat Lena, hoorde u van de fractie van de PVV in het Europees Parlement. En tijdens Sade, onze correspondent sprak met hem. Vijf over half zeven geweest, dit is het NOS Radio 1-journaal. In Den Bosch zijn de afgelopen dagen een groot aantal skeletten gevonden wordt gedacht dat dat de resten zijn van zieke Franse militairen... die rond 1795 zijn gestorven. Verslaggever Theo Bruggen kreeg tekst en uitleg... van archeologen Ronald van Genabeek en Eddin Hof. Maar hij was niet de enige die interesse had in deze unieke vondst. Oh, opa. De, de, kom, de cel gaat dadelijk weg, dus dan kunnen we even foto's maken. Is dat goed? Oké. Okay. Waarom ben je geïnteresseerd in die skeletten? Omdat... Uh... Ja, omdat ze uit de 18e eeuw komen en omdat ik dat interessant vind. En opa gaat mee? Ja, natuurlijk. Opa ook geïnteresseerd? Ik ben ook geïnteresseerd, ja. De bos is natuurlijk altijd een vestingstad geweest. Daar heeft zich van alles afgespeeld rond de vestingwallen, natuurlijk. Ja, en we ja. zitten nu op die, op die vestingwallen eigenlijk ja. van de stad. We ja. hebben uitzicht op de Sint-Jan, die horen we in de verte. Nou gaan we de kuil in naar het zwarte landbouwplastic. Nou, er komen inderdaad uh, een aantal Skeletten tevoorschijn, ze liggen een beetje ja. Ze liggen wel naast elkaar, maar ook heel erg door elkaar. En ik tel er zo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog een schedel hier, 7 die uh, los ligt. Het, het, ja, het ziet er ook een beetje uit als een zooitje, Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat, uh, dat klopt. Dat, dat is het. Mijn collega ook. lacht. Het is een zooitje. Ja, ja ze zo zijn ze ook in de, in de grond gegooid. Ze zijn uh, ja, weinig respectvol waarschijnlijk. Uh, deels op, zijn, op hun buik, deels op hun rug. Uh, sommigen uh, met de hoofd naar de ene kant, sommigen met de hoofd naar de andere kant zijn ze in een in kuil gegooid. Zonder kist of uh, zonder uh, verder uh, iets eromheen. Wat denken jullie dat het is? Nou, uit de historische bronnen blijkt dat uh, dit militair moeten zijn uh, van het Franse leger... die uh, 1794 de stad hebben ingenomen na het beleg... En vervolgens is hier uh, in Den Bosch een hospitaal gevestigd uh, van de Franse, Franse militairen. Het leger was eigenlijk, uh, uh, ja, de, de, de mensen waren in niet al het beste staat, waren uh, zwaar onder voet en er waren nogal wat zieken. En vandaar dat daar dus een hospitaal is ingericht waar de mensen gelegen waren. Dus waarschijnlijk zijn dit dan zieke soldaten, denk ik. Waarschijnlijk u. zijn dit uh, met name zieke soldaten die hier uh, op deze plek begraven zijn. Kunt, kunt u daar nog beter achter komen uh, over deze, wat deze bewering betreft? Um, nou, we gaan natuurlijk straks kijken als de skeletten uh, eruit zijn gehaald. Uh, gaat de specialist kijken of we nog iets over de doodsoorzaak uh, kunnen uh, achterhalen. En uh, heel veel ziektes, die laten natuurlijk geen sporen na op, op de botten, dus dan weten we het niet zeker. Maar sommige ziektes wel en dat zouden we dan aan de hand van het uh, botonderzoek uh, kunnen achterhalen. Bijzondere vondst? Ja, een zeer bijzondere vondst. Het is heel ongebruikelijk dat je skeletmateriaal aantreft buiten een normale kerkhof situatie. Dit is, dit is een plek die, waar normaal geen mensen begraven worden. Hoe lang uh, wordt hier nog gewerkt? Um, nou, dat weten we niet, want uh, het zijn heel veel skeletten op elkaar. Dus hier kunnen nog een aantal lagen onder liggen. Dat weten we dus niet precies. Uh, dus, dus er um, kunnen nog wel meer gevonden worden hier? Ja, we verwachten dat er nog meer gevonden worden. Dus uh, we gaan toch nog wel, uh, denk ik, een aantal uh, weken door. Uh, de, in ieder geval volgende week nog. Nou, het plastic is vanaf publiekstroom toe, zie je dat? Ja. Het, het, het prikkelt de fantasie, ja, he? dat merk je wel aan mensen. Het spreekt altijd aan, hè? skeletmateriaal is altijd spectaculair om te zien. Bosse archeologen in een kuil met skeletten... die dus waarschijnlijk behoren aan de Franse militairen. Het is negen minuten, bijna tien minuten over half zeven. Wij gaan naar Ivorkus, want de VN-veiligheidsraad heeft gisteravond laat sancties afgekondigd tegen de president van het land, Laurent Gbagbo. Gbagbo weigert zijn macht af te staan aan de gekozen president Alessandro Ouattara. In de bijbehorende resolutie, die unaniem is aangenomen trouwens, wordt Gbagbo opgedragen om de uitslag van de verkiezingen van afgelopen november te respecteren en zijn functie in Ivorcus over te dragen aan Ouattara bron volgde de vergadering van de Veiligheidsraad. Bonsoir. Na afloop van de zitting lacht de Amerikaanse ambassadeur Susan Rice ontspannen. Ze is tevreden over de resolutie die volgens de Amerikanen precies de juiste personen treft.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 Dankbaarheid bij ambassadeur Bamba van Ivoorkust voor de genomen maatregelen. De resolutie is opgesteld door de Fransen en volgens hun VN-vertegenwoordiger is de impliciete boodschap aan Bakbo helder. Bakbo moet vertrekken, er is geen andere optie. En waarschijnlijk, besluit de Amerikaanse ambassadeur Rice, gloort er met deze resolutie weer wat hoop op een vreedzaam en welvarend Ivoorkust. U hoorde bijdragen van Ron Linker met daarin onder andere de Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice over die resolutie over Ivorcus, die vannacht is aangenomen. Wij praten er later trouwens over verder. Gaan we even naar uh, Ivorcus zelf, naar Abidjan, naar uh, Paulien Baks, onze correspondent daar. Ondanks de onrust in zijn land... zit de Syrische president Assad nog steeds stevig in het zadel. De ontwikkelingen in Syrië worden in Israël nauw gevolgd. Syrië heeft, anders dan Jordanië en Egypte... namelijk geen vrede gesloten met Israël. Sterker nog, Israël bezet nog altijd de Syrische golan -hoogvlakte. En in de Golan, daar was correspondent Sander van Horen. Portretten hangen hier van de Syrische president Assad...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 Zo dadelijk. Het wordt uh, zaterdag heerlijk weer. Vooral erg warm, misschien wel 24 graden. Nou, Voor koortspatiënten is dat slecht nieuws. Spreekt het NIS-seizoen nice weer aan. Gaan we het zo over hebben. Eerst naar uh, de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Moest op de weg. Uh, volgens het boekje nog steeds. Uh, er staat uh, 30 kilometer aan files. Uh, eigenlijk heb je alleen maar last van de dagelijkse files richting de grote steden. Op één plek na, want daar is de file al wat langer. Op de A2 richting Amsterdam, tussen Nieuwegein en Maarse 5 kilometer. Ook nu is er weer een ongeluk gebeurd. En voor de rest van de spits... Um, ja, donderdagochtend is eigenlijk een van de drukste spitsen van de week. Er is kans op regen. En daardoor kunnen de files in de Randstad iets langer uitvallen. Rond half negen verwachten we nu ongeveer 250 kilometer aan files. Oké, okay, tot later. Hoi. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof is vanochtend bij de opening van een museum... in en over de grachtengordel. Nou Joris, als dat geen linkse hobby is... Ja, een enorm linkse hobby van, uh, van de, uh, nou, ondernemers. Die, uh... Bent u links? Jazeker, ja, zeker. Ja. Ja? ja, inderdaad. Ja. En rijk? Nee, nee dat niet. Nee. <laughs> maar hoe kan ik me... ja, de... Oh, iemand anders was rijk. Is die ook links? Uh, die, is, uh, die is in ieder geval links van binnen, ja. ja. Links van binnen, oké. Okay. We zitten hier beneden in het museum. Piet van Winden is... Uh, ja, u bent niet de eigenaar, maar u bent... Ja, wat bent u dan? De directeur? De uitbater? Ja, ik, uh, we hebben hier... Uh... Van dit museum hebben wij een bedrijf gemaakt. Uh, dus een, een uh, bedrijf wat op den duur ook geld zou moeten gaan verdienen. En daar ben ik inderdaad de directeur van. U zei net zelf al, we zaten in de, in, in de keuken waar uh, de drank nog stond... Van, uh, voor de medewerkers van, de, van gisteravond en, uh, en vannacht. Er wordt tegen mij gezegd dat ik die handige meneer ben... die met de portemonnee van die rijke meneer uh, aan, het, uh, aan het spelen is... Ondertussen zijn we in een kamer terechtgekomen... Waar, waar we baden in het, uh, in het licht en in de kleuren. En waar het nog wel erg stinkt naar verf. Maar je bent gewoon een handig mannetje... die met het geld van uh, een rijke meneer... die dit pand hier uh, uh, gekocht heeft naast het Niot... en uh, die een beetje voor zichzelf aan het spelen is. En ook nog zijn eigen bedrijf. Je, bent ook nog, uh, je hebt ook nog een veilinghuis. Die je nou ook nog kan uitbaten. Ja, het is nog veel erger. Oh. Want om, om dat te doen, die, uh, die portemonnee te gebruiken... Uh, heb ik eigenlijk mijn eigen handen op mijn rug gehouden... en alleen maar andere mensen aan het werk gezet. Dat doet dus, u uh, nu ook, hè? U loopt dat, zo met ja. uw handen op uw rug door het ja, pand. Ja, Dat uh, voelt fantastisch. Ik heb, uh, denk ik, de allerbeste beslissing genomen... helemaal aan het begin van het project... om in te zien dat ik een leek ben, dat ik geen museumachtergrond heb... dat ik niet weet hoe het is om een museum op te zetten... ook niet om hoe het te runnen. Ja. Uh, en dat heeft eigenlijk uh, een hele verstandig uh, inzicht bij mij gebracht, namelijk laat andere mensen het dan maar doen. Dus we hebben voor alles wat hier te doen viel... de restauratie van deze fantastische stijlkamers... waar we alleen maar goud bijna zien. Is echt uh, goud? is echt goud? Dat is allemaal uh, goud, dat is allemaal nu aangebracht. Ik uh, uh, zal het even beschrijven. We hebben hier een kamer uh, waar vrijwel ieder profiel helemaal verguld is... met bladgoud, dat is echt bladgoud. Uh, en dat, was, dat ruikt wel naar verf, maar dat is er dan omheen. Dat is de verf uh, eromheen. En het grappige is, deze kamer was helemaal beige... Er was geen goud te zien. En door kleurhistorisch onderzoek uh, hebben wij uh, schrappend uh, de oude gouden laag aangetroffen. En volgens het modernste inzicht van de, van de monumentenzorg... ga je dan niet krabbend herstellen, maar ga je het zogenaamde historisch archief bewaren. Dus je bewaart al die oude lagen en brengt een nieuwe laag in de oorspronkelijke vorm terug. Je hebt ook een nieuwe laag, daar komt uiteindelijk op neer van... Uh, aangebracht in het, uh, ho hoe je een museum moet gaan opzetten en uh, gaan, gaan uitbaten. Daar gaan we straks ook verder over hebben. Het, het, het idee was ook, hè, wat merkwaardig, dat er nog uh, geen museum was over, uh, over de krachtengordel. Terwijl dat wel onderdeel is van, uh, van de UNESCO-werelderfgoed. Uh, wereld, uh, U bent snel aan de gang gegaan. Vandaag wordt het uh, in uh, gebruik genomen, geopend. Uh, dit moet dan nog weg, dit ding hier. Uh, uh, die steiger uh, die staat daar uh, maar met één reden. En dat is dat ik na uh, drie maanden buffelen hier, uh, dacht ik, ga zelf eens op een stijger staan. Oh. Uh, dus ik ben op die stijger gaan staan en ik heb iedereen die dit fantastische succes heeft mogelijk gemaakt, bedacht, bedankt. Oké, okay, nou dat hebt u dan mooi gedaan. Doe ik dat en... uh, bij u? Heb, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, u gaat er bovenop staan en zegt dan ook bedankt. Nou, bedankt nu. Ja, ja nee, ik heb iedereen. Nou, bedankt. Uh, <laughs> Nee, wat we ja, hebben bedankt. bedankt. We zijn nou weten we het wel. Bedankt. Joris van de Kerkhof, u hoort hem straks weer vanuit het Museum voor de Grachtengordel. Tien minuten voor zeven is het. Het is zover de zomertijd is uh, ingegaan. De dagen zijn langer, de temperatuur is uh, al anderhalve week aangenaam hoog. Het is, kortom, lente. Nou, voor veel mensen betekent dat ook veel niezen, snotteren en geïrriteerde ogen. Oftewel, <kluziek> hoi koorts. Arnold van Vliet, hoi koorts onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Nou, vertel maar, hoe staat het met de pollen momenteel? Ja, niet zo gunstig voor de mensen die echt inderdaad last hebben van het pollen. Uh, het Berkenpollen komt in de lucht. Um, en dat betekent dat wij uh, zien dat onze klachtenscore die we bijhouden op allergierader.nl, uh, waar mensen hun dagelijks klachtenniveau doorgeven, die staat nu op een uh, klachtenschaal 7, dat is zo'n 1 tot 10. Is dat, uh, 10 is het maximaal uiteraard. Uh, dat betekent dat die flink begint op te lopen. Maar uh, de afgelopen dagen was dat ook al hoog hoor, omdat er toch wel heel wat pollen in de lucht waren, uh, vanwege die mooie weersomstandigheden. En omdat uh, uh, Hazelaar en Els natuurlijk ook al een tijdje in bloei staan. Ja. Uh, en daar kunnen ook mensen last van hebben. Maar van berken, daar zijn veel meer mensen hebben last van berkenpollen dan van uh, hazelaar en van Els. En dat betekent? De hele tijd dat? Voor veel mensen is dat inderdaad uh, de consequentie. Uh, niezen, tranen de ogen, uh, last van de luchtwegen. Uh, ja, dus. Soms, sommige mensen of hebben daar wat last van, maar goed, die vinden het niet heel erg overdreven erg. Maar het zijn echt mensen die gewoon echt uitgeschakeld zijn en uh, ziek op bed liggen. Ja. En meneer Van Vliet, het helpt niet als je de boom in je tuin omhakt, hè? Het komt van ver. Nee, hoe dicht je bij een boom komt, hoe hoger die concentratie wel zal zijn. Um, maar er staan zoveel berken in onze omgeving en ook... Veel verder, ook buiten Nederland kan het ook nog van invloed zijn, ja. dat je daar niet, eigenlijk niet aan komt. En is iemand die allergisch is voor de boompollen dat ook voor bijvoorbeeld gaspollen? Nou niet per definitie. Uh, er zijn mensen die, uh, en dat krijg je vaak bij de artstant hoor, als je bent, uh, hebt laten testen van, uh, nou je hebt last van boompollen. kan het nog steeds zijn dat je van Berk en Els en Azelaar last hebt, uh, uh -huh. of van één van die twee. En sommige mensen hebben van alles last, dus één van de boompollen en ook nog van de kruidachter. Ach. Nee, uh, die dopen de hele dag te snotteren dan, of Ja, nou, een, een, een groot deel van het jaar te snotteren. Dat ja. is dan meer. Oké, okay, ja. Ik ben meer van de graspollen. Ja, Op heb de je tegen. Van? Ja. ja. Wat kan ik doen? Nou ja, eerst is, uh, is het belangrijk om te weten waar je last van hebt. Want heel veel mensen ja. weten... het. Nou, de, de graspollen. Ik merk het als je langs zo'n pas gemaaid veldje kom. Mm, ja, dan vraag ik me altijd af, uh, zijn het precies echt die graspollen? Want als het gras gemaaid is, dan zijn de pollen in principe weg. Het uh -huh. kan wel dat het wat opstuift. Maar waarschijnlijk is het dan het pollen wat in, uh, vanuit de omgeving inderdaad komt. Huh? Uh, maar het is echt handig om te weten. Uh, graspollen, dat verwachten we eigenlijk pas uh, uh, zo aan het einde ja. van uh, april, begin mei, dat die in de lucht gaan komen. Ja. Uh, dat klopt, ik heb het ook altijd wat later. Maar dan zo'n spuitflesje helpt wel enigszins. Maar je, je kunt ook zwaardere middelen nemen? Ja, ik, ik ben zelf bioloog, dus geen uh, arts. Mijn advies is altijd, uh, ga gewoon inderdaad met je... Uh, met, uh, de artsen in overleg van wat is nou de beste methode om hiermee iets aan te doen. Wat veel mensen niet realiseren, daarvoor hebben we ook die pollenplanner ontwikkeld, dat je al weken van tevoren kunt zien wanneer het ongeveer verwacht wordt. Voor veel medicijnen is het belangrijk om voor het seizoen, voor het pollen, voordat de pollen in de lucht komen, met die medicijnen te beginnen. Okay. Ja. Uh, en veel mensen weten dat niet. Even een stukje service naar de mensen toe, wat is de hooikortsverwachting voor vandaag? Hij staat nu al op uh, uh, uh, uh, klachtenscore 7. We krijgen eerst een regengebied. Dat betekent dat uh, er wat pollen uit de lucht uh, uh, gewassen worden. Ja. Um, en 7 is dat hoog? Of? 7 is hoog, ja. Oh, klopt. Okay. Uh, dus... Uh, terugzakt, maar zodra de regen voorbij is... dan zullen de berken in bloei gekomen met die, met die regen van nu. Dat is eigenlijk perfect voor die natuur, want die planten die kunnen lekker op ontwikkeling komen. Ja, nou ja, dat is dan niet zo fijn voor mensen met hooikoorts. De, eh, dank in ieder geval voor nu, Arnold ja, ja. van Vliet, onderzoeker aan de Universiteit in Wageningen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. In trouw aandacht voor de opstappen van SNV-directeur Dirk Elsen en voorzitter Lodewijk de Waal. Stichting Nederlandse Vrijwilligers lag al geruime tijd onder vuur... Zo werd Else verweten dat hij te lang vasthield aan oude salarisafspraken. Hij zou volgens Trouw niet luisteren naar het parlement om zijn salaris te verminderen. Else wil niet dat SNV alleen nog wordt beoordeeld op basis van zijn gedrag. En daarom stapt hij op. Staatssecretaris Knapen van Ontwikkelingssamenwerking vindt het een eerste stap in een proces om de problemen bij SNV aan te pakken. Voor de Raad van Toezicht stapt alleen Lodewijk de Waal op. De Nederlanders hebben weer wat meer vertrouwen in de toekomst. Maar de huishoudens met een laag inkomen zijn somberder geworden, schrijft het ND naar aanleiding van de budgetbarometer van ING. Na twee kwartalen van afnemend vertrouwen steeg deze graadmeter... van het consumentenvertrouwen van 84 naar 90 punten. In het AD aandacht voor de 12-jarige Groningse moeder. Volgens de krant is de alleenstaande vader van het meisje afkomstig van Sint Maarten. Hij en zijn elfjarige zoon zijn naar een rustige plaats gebracht. In de buurt doen geruchten de ronde over het gezin. Kinderbescherming zegt zich in het AD te ergeren. Vanuit de familie en de buurt komen allerlei verhalen los. We vragen ons dan wel af waarom mensen niet eerder met een melding zijn gekomen. Al dus een woordvoerder van de kinderbescherming. België en Frankrijk willen een vrouwenquotum. En in Duitsland wordt er flink over gedebatteerd. Nederland maakt weinig vaart met de vrouwenzaken, staat in de Volkskrant. Volgens hoogleraar Corporate Governance, meintje Lucarat Verrovers... wordt Nederland links en rechts ingehaald. En tot haar verbazing komt ze al vier jaar tot een vergelijkbare conclusie. Er zit in Nederland weinig schot in de vrouwenzaak. afgelopen jaar steekt het percentage topvrouwen, want daar gaat het over... nog geen 3 procentpunt na 8,1 Twee jaar geleden stelde de PvdA voor... Om betreefcijfers in te voeren. In 2016 zou dan 30% van de bedrijfstop uit vrouwen moeten bestaan. Maar dat plan dat kwam er niet. Of een kwotum in Nederland haar doel zal behalen wordt betwijfeld. In Noorwegen werkt het wel. Daar is 40% van de top van de managers een vrouw. Nederlandse werklozen moeten de plekken kunnen innemen... waar nu migranten onder het minimumloon of zonder CAO werken... stelt minister van Sociale Zaken Henk Kamp in het AD... Volgens Kamp zitten 500.000 Nederlanders met een uitkering thuis. En zij zouden volgens hem aan het werk kunnen als bedrijven strenger worden gecontroleerd. Bedrijven die de regels niet naleven krijgen het zwaar de komende tijd. Een paar weken geleden maakte hij nieuwe maatregelen bekend. Kamp dus. Bij de eerste betrapte illegale werknemer krijgen ze een boete van 12.000 euro. Bij de tweede 24.000. En bij de derde een forse dwangsom. En dat dreigt ook sluiting. Kamp wil op die manier mensen die de Nederlandse taal spreken... en hier gevestigd zijn voorrang geven op banen. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hebben we het over Libië. Hopelijk hebben we contact met onze verslaggever Darlijks Runderkamp. En u hoort in ieder geval van Ron Linker over de Amerikaanse inzet in Libië. Want Amerikanen hebben wel degelijk mensen aan de grond. Tenminste, daar zijn berichten over. En we doen iets met Ajax. Laten we dat maar doen. Dus.